Waarom moet dat nu zo lang duren? Wat is er met hem gebeurd? Ik maar ben zijn vader. Ik heb toch recht op een verklaring Laten we nu eerst een keer doen. Wat ook? Dan zeg het tegen de mensen daar beneden. Is er iemand om de bruid op te vangen, Jacques? Misschien dat je beter mee nee. kunt nu in, maar die kan wat. Ja, en, dokter, ja. wat denkt u? Uh, zijn nek is gebroken. Zijn nek? Ja. En hoe is dat volgens u gebeurd? Ja, hoe breekt u uw nek?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 Je bent zeker dat je die zaak aan mij wilt geven, Roger. Want als je liever Martien opzet... Je natuurlijk het. moet jij het doen. Martien is de zus van de bruid en is misschien te veel betrokken partij. Ze zit nu trouwens bij Engen. Uh, het kind uh, is en flauw gevallen. Maar in godsnaam houdt die vent van u wat onder controle. Die aan pa van dorpen kon melden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 Ik ga voor mij nog aan u verhuren, als je zo blijft voordoen. Maar goed, hij is mee ondervraging aan het doen in de keuken. Uh -huh. Haal hem daar maar weg. O oh ja, en zeg maar aan Beekman dat hij de volgende mag sturen. Ah, uh gij -huh. Beekman ingehuurd? <lacht> ja, vermeulen, dat is goed van mij, hè? Hij is voor mij de monde aan het dirigeren. En dat doet hij heel goed, vind ik persoonlijk.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 Nee, die coupé niet daar, maar die, die grote grijzen, die een daar. daar. Ja, en van wie is die Mercedes? Heb je dat al nagegaan? Tuurlijk, dat is zelfs direct gedaan, he, toen ik hem zag staan. Ah ja, moet ik kijken. Die staat serieus verkeerd geparkeerd. He. Blokkeert carrément de uitgang. Ik zou hem direct de boete geven. Ja, weet auto is het? Uh, dat moet lukken. He. Die staat ingeschreven op naam van de firma Public Media NV. Ah, dat is de auto van Steve dan ook. Mm. Goed, doe maar dapper verder... Uh, ja. Hier, ik heb wat eten en drinken bij voor u. Allemaal commissaris, dat had je toch niet moeten doen, echt. Al die moeite. ja, het is goed al. Ik, ik moet dringend plassen. Weet je wat, commissaris, Pistel al hout tegen die saap turbo daar. Het is toch geen katten die dat zal zien. hoe graag dat ik dat ook zou willen doen. Ik heb een boom nodig. En liefst een serieuze. Hé, hé, niet stoef, nee, commissaris. niet te familiaar worden, hè. Bon, wat zou ik nu eerst doen? Eh? Eten? Oh, nee, nee, ik ga eerst die reek hier af doen en dat is dan gedaan. Bon, eh. BBD 819 GTI Golf gebroken wit. Eh. AZU ah, 206 Lexus donkergroen metallisé. Bon. Godverdomme, wat daar? Dat voor mij? Oei oei oei oei! Tic tac pontiak. Kom maar. Rein over. Rein over. Help. Commissaris is er iets. Rein over.